11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De oud-Dutch-Better die getuigt in het proces tegen de bosnisch servische leider Karadzic. is toch bereid het Joegoslavië-tribunaal inzage te geven in zijn dagboeken. De luitenant-kolonel schreef de dagboeken in Srebrenica. en zei eerder dat hij ze ziet als privébezit. Het tribunaal schreef hem een brief. waarin stond dat hij zeven jaar cel. en een boete van 100.000 euro kan krijgen. voor het tegenwerken van het tribunaal. Daarom geeft de oud-Dutchbetter nu toch inzage, als de privégevoelige passages maar onleesbaar worden gemaakt. Minister Spies vraagt mensen die een kind in hun paspoort hebben bijgeschreven... voor dat kind snel een nieuw reisdocument aan te vragen. Alle ouders die dit aangaat krijgen in deze dagen een brief van Spies. Vanaf 26 juni zijn de bijschrijvingen niet meer geldig. Als ouders willen dat hun kind op tijd zelf een nieuw paspoort... of nieuwe identiteitskaart heeft, moeten ze die voor 1 mei aanvragen. Mensen die dat later doen, hebben het nieuwe document waarschijnlijk pas na de zomer in huis. Toen eind vorig jaar de prijzen werden verhoogd, liep de levertijd op van drie dagen naar zes weken. Kinderen die in september jonger zijn dan veertien en kinderen die niet van plan zijn naar het buitenland te reizen, hebben voorlopig geen nieuwe kaart nodig. De leider van het Franse Front National, Marine Le Pen, kan volgende maand meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze zegt dat ze de benodigde 500 handtekeningen van gekozen bestuurders binnen heeft. Naar verwachting maakt ze haar kandidatuur later vandaag officieel bekend. Als er nu verkiezingen zouden zijn, wordt Le Pen derde. Achter de twee koplopers zitten president Sarkozy en de socialist Hollande. Sarkozy heeft in de peilingen een opmars gemaakt, zegt correspondent Ron Linker. Dit is voor het eerst dat Nicolas Sarkozy in de eerste ronde uh, Hollande heeft ingehaald. Dus je zou kunnen zeggen dat die speeches van de afgelopen week over het halalvlees en al die andere rechtse thema's, dat het bepaald geen windeieren heeft gelegd. Maar de peilingen wijzen ook uit dat Hollande in de tweede verkiezingsronde alsnog als winnaar uit de bus zou komen. BMW gaat zijn medewerkers een record winstdeling uitkeren. De Duitse autofabrikant draaide vorig jaar een topjaar en gaat het personeel daarvoor ruimschoots belonen. Hoeveel de bonus per werknemer wordt, heeft BMW niet bekendgemaakt... maar het bedrag ligt hoger dan in 2010, toen de werknemers bijna 6.000 euro kregen. Overigens is het bedrag voor de werknemers aanzienlijk lager... dan de bonus voor bestuursvoorzitter Reithover, die krijgt 6,1 miljoen euro. De uitkeringen voor het BMW-bestuur zijn overigens wel lager... dan die voor de leiding van Volkswagen. Topman Winterkorn ontvangt een recordbedrag van 17,4 miljoen euro maakt maakte Porsche ook al bekend dat al zijn medewerkers een bonus krijgen. André Ooyer stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. De 37-jarige verdediger zegt zich niet langer meer te kunnen motiveren. Ooyer speelde de laatste, het laatste seizoen bij Ajax... maar het grootste deel van zijn carrière voor PSV. Hij speelde 55 interlands en was nog actief op het laatste WK... waar Nederland als tweede eindigde. Het weer vanmiddag bewolkt en nauwelijks zon. Temperatuur stijgt tot een graad of 10...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 VVD-corrifé Hans Dijkstal is er weer bijna twee jaar dood. Hij liet wel een erfenis achter. Het manifest Eén Land, één Samenleving voor meer tolerantie. En dat manifest wordt binnenkort afgestoft. Want meer tolerantie is nog steeds keihard nodig, vindt zijn dochter Anouk. En ook richtte zij de Hans Dijkstal Stichting op. Die brengt jongeren in contact met muziek en bestaat morgen een jaar. Anouk Dijkstal is zo hier. In dit jaar van de coöperaties bezoeken wij vandaag Flora Holland, een van de grootste coöperaties in Nederland. Per jaar wordt daarvoor 4 miljard euro aan bloemen omgezet. En moet de Tweede Kamer een greep op de veiligheidsdienst AIVD vergroten? Of is het voor de veiligheid van ons land belangrijk om veel geheim te houden? Daarover verschillende meningen in het Joopdebat. Gelukkig maar. En stiekem meekijken. Surf naar de gids.fm. De kanon van de Nederlandse geschiedenis ligt onder vuur. Historicus Chris van der Heijden betoogt in een lang artikel in de Groene Amsterdammer... dat in de kanon vooral positieve wapenfeiten voorkomen... terwijl onze wandaden worden verdoezeld. En daarom pleit hij voor een zwarte kanon van de Nederlandse geschiedenis. Meneer van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. Wij stellen onze geschiedenis te rooskleurig voor. Nou, wij, in ieder geval in de kanon, wordt hier te rooskleurig voorgesteld, ja. Waarom is het dan zo de belangrijk de om onze wandaden van wel leren in een kanon te vatten... Nou, ja, dat lijkt me heel belangrijk, want als alleen de positieve daar in de kamer worden gevat... dan krijg je een vals beeld van ons verleden. Dat lijkt me niet zo goed. Maar er staan wat negatieve dingen in. De slavernij bijvoorbeeld en Srebrenica. Ja, maar bij Srebrenica staat de nood... Dat ze zich afvroegen of het wel opgenomen moest worden. En de slavenhandel staat er inderdaad in. Maar verder vooral alle, worden allerlei positieve dingen vermeld. Bijvoorbeeld bij Suriname en bij Nederlands Indië. Er wordt pas vermeld als de decolonisatie plaatsvindt. En dat lijkt me gewoon niet zo juist. En wat zou er nog meer bij moeten behalve Suriname en Nederlands Indië? Nou ja, de, de, de, de, de colonisatie moet erop kijken. en de, Wat erop moet bijvoorbeeld, euh, laat ik mij eens iets zeggen... de, de, de executie van Older Baarderveld, die staat er niet op... wat eigenlijk heel gek is. Dat in de 17e eeuw staat wel Rembrandt erop en uh, Hugo de Groot volgens mij en zo. Maar uh, de executie van Older Barneveld is een grote gebeurtenis in ons verleden... en die moet er gewoon op staan. En de, dus... de moord op de gebroeders de Wit en uh, iets moderns... de moord op Fortuyn en de Theo van Gogh. En uh, nou goed, zijn er nog heel wat andere dingen te bedenken. Nou zei professor Frits van Oosteronder... de voorzitter van de commissie die de officiële kanon samenstelde... Uh, op deze zender vanochtend, nog niet zo lang geleden, dat de koloniale geschiedenis, inclusief die pollutionele acties, er al degelijk in zijn opgenomen. Ja, maar wacht even, nee. Maar het, het, het is niet zo dat er geen, uh, helemaal geen negatieve dingen op staan. Alleen de, de klemtoon is vooral positief. En bijvoorbeeld uh, laat ik maar weer een ander ding nemen. Uh, Sabrina, of, uh, de kinderarbeid staat, gaat het overal over de kinderwetjes. En dat is toch gek? Je moet vooral ook die kinderarbeid moet je beklemtonen. En er, er wordt inderdaad er wordt even vermeld aan de politieke acties... maar de politieke acties op zich zijn geen, zijn geen onderwerp erin. Wel, in Nederlands-Indië. Nee, ik vind dat de hele toon van de, van, de, van de kanon, zoals wij die kennen, positief is. En ik vind dat eigenlijk niet zo beschaafd. In de Groene Amsterdammer staan tien van dit soort voorbeelden... met een verklaring erbij. Hè? Daarnaast nog ja. één lijstje waarvan ik de twee uit wil halen. Namelijk ja. de watersnoodramp van 1953. ja. Die kan je toch de Nederlanders niet als wandaat in de schoenen schrijven? Nee, maar wel. Maar, maar, maar kijk, wacht eventjes. Wacht eventjes. Het, dat, dat is geen wandaat, maar het is wel echt een zwarte bladzijde. Kijk, maar, kijk, die suggesties erbij, dat is meer om mensen aan het denken te zetten. Bijvoorbeeld dit wat je nu zegt, daar heb je gelijk in. Uh, er zijn ook andere dingen die erop staan. Die kan, daar kan je de Nederlanders niet als wandaat aanschrijven. Ik bedoel, het is onzin, want onder is niet door de, de Nederlanders vermoord. Het is door de Orangisten vermoord, geëxecuteerd. Dus het is veel verstandiger om je af te vragen wat moet er nou eigenlijk op staan, moeten er ook hele pijnlijke momenten erop staan. Kijk, en de, de, de ramp van 53 behoort gewoon tot onze klassieke dingen van de van onze geschiedenis. Ja, moet dat erop staan? Ik bedoel, kan je Rembrandt, de Nederlanders, uh, een, een, een, een, een, een ver verworvenheid van de Nederlanders noemen? Dat is een zeer de vraag. Het is een verworvenheid van Rembrandt. Het zijn, zijn zij daden. Dus je moet een discussie aangaan over wat staat er wat, wat, wat moeten wij allemaal van onze geschiedenis weten? En dat zijn goede dingen, maar dat zijn ook pijnlijke dingen. En Van Oostrom zei ook eerder... Ja, luister eens, al die, die nare zaken... die kinderen daarmee belasten meteen al. Dat is heel ja, vervelend voor dat ze. Ik, dat vind ik... Dat is nou, nou, dat, over, dit, over dat uh, over 53 kunnen we praten... en ook over de politieële acties. Maar daar dus niet over. Daar ben ik het van Van Oostrom volstrekt oneens. Ik vind dat je kinderen heel snel moet leren... dat het leven allerlei kanten kent... en mooie en minder mooie kanten. En dat vind ik echt onzin om die andere kanten te verdoezelen. Ik zou er twee noemen uit dat lijstje. De andere is Zwarte Piet. Ja toch niet vanwege de bekende verhalen... dat het witte man is voor de zwarte nee, onderdruk. Nee, nee, nee, hoor. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die vinden dat... Zwarte Piet, dat is in ergens een, een 19e eeuws fenomeen. En de mensen vinden dat, dat, vind dat een pijnlijk aspect. Nou, laten we erover praten of dat, of dat inderdaad een pijnlijk aspect is. Laten we erover praten. Het is vooral om de discussie aan te wakkeren. En de voorzitter niet... van de commissie die die officiële kanon samenstelde... die zei ook nog, van Oostrum dus... dat u nog gefascineerd bent door zwarte zaken... en dat u daarom wellicht zo'n zwarte nou, kanon ja, wilt. Echt, dat, nee, dat is Waar ik, waar ik door gefascineerd ben, is door, ik ben juist gefascineerd door het tegenovergestelde, dat, doordat mensen de, de, de neiging hebben de zaak zo mooi voor te stellen. Ik, ben, ik, ik vind het interessant om, om mythologieën te doorbreken. En uh, mythologieën zijn vaak, uh, nou, noem ze maar, wit. Kijk, ja, je kan er een kleur aan geven, een naam aan geven, ik, nee, geef, het, ik geef het maar een kleur, want dat, dat begrijpen mensen uh, eenvoudig. En ik vind het interessant om, om mythes te doorbreken, dat heb ik met de oorlog gedaan, en ben ik veel mee bezig, in dit geval ook. En, en ik vind nu... dat in, in, in een land... Kijk, Nederland is ontzettend veranderd uh, de laatste twintig jaar. En er leven allerlei groepen, uh, culturen door elkaar. En de klassieke, het klassieke Nederlandse verhaal van ons verleden... kan in zo'n multiculturele geglobaliseerde samenleving... hoe je het wil noemen, kan niet meer bestaan volgens mij. En van die nare dingen gaat u nu een boekje maken? Nee, het zijn geen nare dingen. Het is echt onzin wat je zegt. Het, is geen, het zijn geen nare dingen. Nou ja, ja ik, ik noem het zo zijn... omdat Van Oostom dat zo noemt natuurlijk. Ja, dat mag Van Oostom zo noemen. Maar het zijn, het zijn ik, ik, nee, ik, ik, wat, ik ben een voorstander voor een wat evenwichtiger beeld van ons verleden. Om dat voor elkaar te krijgen wil ik proberen een uh, lijstje te maken van dingen die waar we niet trots op kunnen zijn. in De hoop dat dat samen met de dingen waar we wel trots op kunnen zijn tot een beter evenwicht komt. Maar die zachte kanon van de Nederlandse geschiedenis die komt er in boek voor me en dat maakt u? Wanneer moet het ja, klaar zijn? Of ik dat dan helemaal maak. Ik, wil, ik, ga, ik heb het uh, aangezwengeld. Ik wil er graag een boekje van maken. Ik vind het leuk als andere mensen daar, daar, daarbij betrokken zijn. Uh, en ik zou het zelf nog leuker vinden als er nog zwarte monumentjes in Nederland zouden komen. Maar hoe dat allemaal gaat lopen in de toekomst, dat weet ik nog niet precies. En wanneer is het boekje klaar? Nou, ik wacht eerst even wat er nu allemaal voor suggesties komen. Het is nu op het de uh, Twitter ontploft ongeveer over die zwarte kanaal. Dus ik ga eens even rustig inventariseren wat er gebeurt. Dan ga ik eens nadenken wat ik ontmoet. Misschien wat mensen aan het Nou ja, ergens eind van dit jaar of Chris van der Heijden over Fout Nederland. Hartelijk dank voor dit gesprek, meneer Van der Heijden. Graag gedaan. De in Venetië komen eind deze week allerlei coöperatiedeskundigen bij elkaar... voor een groot congres van de VN. 2012 is namelijk door de internationale organisatie uitgeroepen... tot het jaar van de coöperaties. Volgens de VN hebben coöperaties invloed op het terugdringen van de armoede... en het scheppen van werkgelegenheid in de wereld. Verslag Jan Peels, goedemorgen. Goedemorgen. Jij kijkt deze week naar corporaties in Nederland. Hoe zit dat in ons land met die werkgelegenheid door corporaties? Ja. Als je alle 5000 corporaties in ons land bekijkt, dan werken daar maar 150.000 mensen. En er gaat meer dan 85 miljard euro per jaar in om. Nou ja, uh, het grootste gedeelte wordt uh, omgezet door 40 grote corporaties. Hoogleraar Ruud Gallen, gisteren hoorde hem ook al even. Hij zet de grootste organisaties even op een rijtje voor ons. De grootste qua leden in Nederland is Agmea, de Agmea Groep. De nummer... verzekeraar. De verzekeraar. Uh, nummer 2 is Rabobank. Wanneer je de lokale Rabobanken optelt, kom je op 1,8 miljoen leden. Daarna komen er coöperaties zoals Friesland Campina... COSUN, AVB, Flora Holland, dat zijn dus de grotere land- en tuinbouwcoöperaties. Woningcorporaties, dat is echt iets heel anders, hè? Dat. Waar we de laatste weken aan horen dat het allemaal zo ongelooflijk slecht gaat. Woningbouwcorporaties uh, zijn over het algemeen stichtingen of verenigingen. Die hebben dus niet de rechtvorm van de coöperatie. Daar is dus ook geen disciplinering van bestuur en management door de leden. Met de vervelende consequenties die we allemaal kennen. Dus het zou zouden beter coöperaties kunnen zijn? Dat is ook een actueel punt. Een beter model zou zijn dat je de corporatie giet in een verenigingsvorm. Zodat leden meer invloed hebben en beter kunnen controleren wat er aan de top gebeurt? Absoluut, zodat degene om wie het werkelijk gaat, de leden of in dit geval de huurdersleden, de top kunnen controleren. Nou hebben we in Nederland allemaal van dit soort coöperaties. In het buitenland zijn er ook echte bedrijven die helemaal door de werknemers zijn opgezet. Waarom hebben we dat in Nederland eigenlijk niet? Ja, wij, wij kennen ondernemerscoöperaties, we kennen consumentencoöperaties... we kennen meer en meer coöperaties van gemeenten die samenwerken, overheidscoöperaties. Een vierde categorie, de werknemerscoöperatie, is in Nederland niet echt tot bloei gekomen... Anders dan bijvoorbeeld in Baskenland. Waarom is dat nooit gebeurd? Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met, met toch het goede sociale klimaat. De bescherming van de werknemer door de wetgever. Er zijn wel enkele kleinere werknemerscoöperaties, maar het aantal is heel beperkt. Hij ja, kwam een klein uh, coöperatief drukkerijtje tegen. De, contract, ja, ja. de een. Er zijn er meerdere, maar, maar het aantal is eigenlijk beperkt. Ruud Gallen dus, hoogleraar coöperatief recht en ook directeur van de Nationale Coöperatieve Raad. Hij gaat meepraten in Venetië. Jan, nou kondigde jij gisteren al aan dat we vandaag gaan kijken bij Flora Holland in Aalsmeer. En? Nou, in één woord, gigantisch. Als je de gelegenheid hebt dan om op even op onze site te kijken... dan moet je dat zeker doen, degids.fm. En anders moet je je even voorstellen het volgende. Een enorm veilingcomplex, zo groot als het land Monaco. En dan zover als je kan kijken, eindeloze rijen met karretjes... met erop bloemen en planten in de meest uiteenlopende kleuren. Ruim 9 miljard stuks snijbloemen en planten... wisselen daar per jaar van eigenaar. S'nachts komen alle bloemen en planten binnen hier... Op deze grote fysieke marktplaatsen. En die worden s ochtends vroeg om uh, tussen zes en acht worden die gekocht. Door de kopers die ook op deze marktplaatsen uh, gevestigd zijn. En die moeten verdeeld worden. Ja, Ik kijk samen met Timo Hugus, directeur van Flora Holland, naar een enorme hal waar het krioelt. Het lijkt haast dus bijna mier als je er zo bovenop kijkt. Hè? Ja, hier zijn toch wel ongeveer... Het uh, zijn mensen vooral zijn duidelijkheid al, en bloemen. Er zijn al, wel wel mensen van vijftig verschillende nationaliteiten. Die inderdaad in een enorm kort tijdsbestek, want het is natuurlijk een bederfelijk product, de bloemen. Je moet het op zo snel mogelijk binnen kiosk krijgen, waar dan ook in Europa. En je moet zo snel mogelijk zorgen dat het weer in vrachtwagens en per boot naar Europa gedistribueerd kan worden. Ja. Nou, zijn die duizenden mensen die ik hier allemaal bezig zie met het verdelen van die planten en bloemen, nou ook leden van de corporatie? Nee, dit zijn allemaal medewerkers die van heen en ver hier iedere dag naartoe komen. Uh, zowel uitzendkrachten als vaste medewerkers. En die zijn niet uh, leden van de coöperatie. leden van de coöperatie zijn de kwekers. Dat zijn ongeveer 5000 kwekers. Waarvan er ongeveer 15% in het buitenland gevestigd is. Nou, en wat zij maken, dat, uh, dat zien we hier allemaal voorbij schuiven. Maar ze komen hier niet zo vaak? Nee, de leden komen niet zo vaak meer. Dat was vroeger wel zo. Toen werd ook de, laten we zeggen, hun afzetcoöperatie, deze grote marktplaatsen... werden ook bestuurd en gemanaged door de leden. Nou, dat hebben ze in de loop der jaren met het groter worden... Want er zijn nog wat fusies hebben er plaatsgevonden de afgelopen jaren en het is complexer geworden. ...laten ze dat over aan een professionele directie en een professioneel management. En dat bent u, maar u heeft natuurlijk ook wel regelmatig contact met die leden. Is dat echt heel direct dat die, ja, wat mij betreft, dan plantenkwekers met hun laarzen bij u uh, aan, aankloppen... ...en zeggen, uh, meneer Huges, uh, dit en dat uh, vinden we dat er moet gebeuren met die veiling? Nou, we hebben erg veel contact met ze en ik denk dat dat ook het, het, het bijzonder is van een coöperatie. Het gaat om draagvlak. We zijn uiteindelijk, uh, deze hele afzetorganisatie en structuur is van de leden... Uh, wij keren ook uiteindelijk een deel van de winst keren wij weer terug uit naar de leden. Uh, dus wat dat betreft staan we heel dicht in, in, in contact met de leden. En hebben ook het gevoel dat we het echt voor de leden doen. Is het dan ook zo dat die leden mee bepalen wat u bijvoorbeeld verdient? En dat dat anders is bij aandeelhoudersorganisaties waar, waar het over bonussen gaat en dat soort zaken? Nou, uiteindelijk moet ik inderdaad. De, verantwoording afleggen, de directie moet verantwoording afleggen aan een vertegenwoordiging van de leden. Uh, dat is het kwekersbestuur. Dat is een soort toezichthoudend orgaan die kijkt of wij de goede dingen doen. En die uiteindelijk bepalen ook de remuneratie van de directie. Nou, heeft u bonussen? Eh, nou, bonussen is een woord wat we vandaag niet meer gebruikt. Wel, variabele beloningen. Okay, maar toch, die, toch ook ja, wel. In de, in, ook in coöperatiesfeer bestaat ja, dat. Ja, die, die bestaan wel strak weer uh, gelinkt met bepaalde key performance indicators die je moet bereiken. Die altijd weer een verlengstuk zijn waar de leden zich ook kunnen herkennen. Gaat het goed? Nou ja, prima, dan kunnen uh, dan je ons je gunnen. Maar dan uiteindelijk dan. Uh, nou, dan vinden ze dat u het goed doet, dan, dan doe, je, doe je het goed. Al zijn het zeer kritische leden wat dat betreft. Agrariërs en tuiners zijn altijd zeer kritisch. Ja, die hebben het hart op de tong liggen. Ja, hard op de tong. Maar aan de andere kant, daar, daar moet je wel tegen kunnen overigens. Je moet een redelijk dikke huid hebben. Aan de andere kant, je weet ook direct waar je toe bent. Ja, Oké, okay, noem eens wat. wat. Waar spreken ze u op aan? Ja, waar, waar spreken ze je op aan? Ze, ze kunnen je op alles aanspreken. Van uh, dokdeur nummer 831 die niet open gaat of die niet op tijd open gaat. Ook oh, dat niveau. Of een dokreserveer. Ja, dat kan zelfs uiteindelijk bij mij terechtkomen. Gelukkig niet al te vaak. Vaak hele tastbare zaken, daar spreken ze je op aan, dat is het bijzondere van een coöperatie. En de wat meer lange termijn investeringen, de wat grotere projecten, dat geloven ze wel. Dan denken ze, van, nou, daar hebben ze voor doorgeleerd, dat begrijpen ze allemaal wel, de jongens. Maar er zijn vaak wat praktischere zaken, waar die hun ook vaak direct raakt op de tuin, zoals het heet, op de kwekerij. Daar spreken ze je eigenlijk veel vaker op aan. Elk jaar wordt hier meer dan 4 miljard aan planten verhandeld hier beneden. Nou, wat we allemaal zien. Was dat ook zo groot geweest als het geen coöperatie was geweest? Ik denk niet om heel eerlijk te zijn. Want je ziet het, ja, niet? het unieke van de, dit is toch wel dat die leden zich verenigd hebben. Die 5000 leden in een uh, organisatiestructuur, een coöperatie. Waar ze vanuit hun zorgen dat noemen een welbegrepen eigenbelang. Want ze zijn ook onderlinge concurrenten van elkaar. Dat kan binnen een productgroep zijn. Maar de ene productgroep kan ook een andere productgroep weer verdrijven in de markt. Ze samenwerken. Zo ook heel veel dingen uitdelen met elkaar. Dat kan zijn over productinnovaties en over productietechnologieën concurrenten worden collega's? Concurrenten worden collega's... Uh, uh, leren van elkaar en daardoor zie je ook dat de sector steeds beter wordt... steeds sneller innoveert. Uh, het kan zijn dat de ene een nieuwe productieproces heeft... en de andere mag bij de ander kijken... Eén mag bij de andere kijken en dan mag hij wel overnemen en dan mag hij weer verbeteren. En dat zou dus nooit geweest zijn als het geen coöperatie was... want dan, dan blijven het dus inderdaad echt keiharde concurrenten. Uh, absoluut en daarbij ook zie je dat in wat we kunnen doen... vervolgens hier in de sector ook met alle kopers... die gel gelinkt zijn aan deze marktplaats... is dat je ook standaarden kunt ontwikkelen. Je ziet dat je... Door die samenwerking, een cluster krijgt dat heel nauw op elkaar afgestemd is. En uiteindelijk heel effectief en efficiënt kan opereren. Deze week wordt er in Venetië gesproken in het kader van dat coöperatieve jaar van de Verenigde Naties. Ze kunnen hier echt wel wat leren. Ja, ik weet niet of ze hier wat kunnen leren. Maar de wijze waarop we, denk ik, de afgelopen 100 jaar, Floor Holland bestaat inmiddels 100 jaar, wij dit hier hebben opgebouwd. Of met name de leden moet ik zeggen dit hebben opgebouwd. Zover kunnen we wel het verleren, Dat je wel ziet door samenwerking, dat je binnen een bepaalde industrie, in dit geval de seat industrie, daar ja, wel heel erg goed en efficiënt uiteindelijk een model kunt neerzetten. Wat zeer toekomstbestendig is. En het zou ook op andere plekken in de wereld kunnen. Het zou op andere plekken in de wereld kunnen. De basis zal wel altijd eerst vanuit een bepaalde productie moeten zijn, bij bepaalde uh, agrariërs. Dus moet je tuin, de telers hebben die lid die, willen worden. Worden, die he? moet je bij elkaar hebben. En die moeten ook samen willen werken op een gegeven moment. die moeten het nut er ook van zien. Nou, dat hebben ze gelukkig 100 jaar geleden hier wel gezien. En dat is met nou, veel kunst en vliegwerk. De afgelopen 100 jaar hebben we dat gelukkig staande kunnen houden. Directeur Timo Huges van de coöperatieve bloemenveiling Flora Holland... in Aalsmeer, 101 jaar oud dus. Jan, we gaan je morgen kijken. Ja, bij een corporatie die in vergelijking met Flora Holland... Hè, wat je net uh, ook hebt kunnen zien op de site... die uh, nieuwe corporatie zit nog in de luiers als het ware. Een paar maanden geleden begon een aantal webdesigners, productontwikkelaars... en uh, social media specialisten in Zutphen koopkracht. Een uh, corporatie 2.0 zou je kunnen zeggen. Dat is heel erg leuk, want daar blijkt zo'n uh, misschien wat te stoffig bedrijfsmodel... Model als de coöperatie ineens een heel erg hip te zijn. Wij horen morgen naden van je. Verslag hebben Jan Peltz. De gids.fm Hans Dijkstal is ons beste vriend geweest in de VVD. Maar dit is wat helemaal bij Hans hoort: dat is muziek, dat zijn vrienden. Ja, hij was een humorist, hij was een politicus en hij was een kunstenaar. Zo'n inzet al het gehad voor de samenleving. Echt. Dames en heren, de Hans Dijkstal Stichting is geboren. <tie> Dat waren fluiden van een feestelijke avond. Deze maand, precies een jaar geleden, toen de Hans Dijkstal Stichting werd opgericht. Die stichting probeert kansarme jongeren vooruit te helpen via muzikale projecten. En vanavond houdt de Jarige Hans Dijkstal Stichting een benefietavond in Diligentia in Den Haag. En bij mij zit de directeur van de stichting, Anouk Dijkstal. Inderdaad, de dochter van. Goedemorgen, mevrouw Dijkstal. Goedemorgen. Dus het is alweer bijna twee jaar geleden dat uw vader overleed. We kennen hem als een VVD-leider met een sociaal hart. Ook als een groot jazzliefhebber. Hij speelde nog wel eens uh, her en der wat. En dan denk ik, sociaal bewogen plus muziek, daar komt die stichting dus uh, logische wijze uit voort. Ja, dat klopt. Um, we hebben vorig jaar met een groep mensen bij elkaar gezeten, eigenlijk pratend over een, alleen een tributeavond. Um, en eigenlijk al praten we kwamen we heel snel erachter dat er echt wel meer moest we meer konden doen en dat er heel veel meer in zat. En uh, zijn wel vrij snel op die stichting gekomen. En die kans om jongeren jongere helpen via muziek, dat doet die stichting. Hoe gaat dat dan? Ja, uh, wat wij gaan doen, of wat wij aan het doen zijn eigenlijk al... is uh, dat we een aantal verschillende projecten gestart zijn... waarbij we uh, bijvoorbeeld een, uh, workshops uh, op muziekworkshops doen met kinderen... en dat we tijdens die workshops de kinderen heel erg mee laten doen... Um, en eigenlijk het, uh, de boodschap in die workshop is buiten... Um, dat als je meedoet, dat iedereen mee kan doen. Maar ook dat als je met elkaar werkt, dat je dan culturen bij elkaar brengt. Dat je samen veel meer kan bereiken dan alleen. Dat soort zaken. Dus en welke jongeren zijn dat die daar komen? Um, wij richten ons op uh, ja, jongeren die in achterstandswijken wonen. Um, of jongeren die in... een uh, ja, Niet alleen in Den Haag. We zijn nu nog in Den Haag, maar we hebben uiteindelijk wel landelijke ambities. Dus... De Stichting bestaat nu precies een jaar. Wat is er tot nu toe bereikt door de stichting? Nou, wat wij uh, afgelopen jaar gedaan hebben, is natuurlijk een heel stuk de stichting opstarten. Dat is natuurlijk een uh, ding wat eerst moet gebeuren voordat je woud kan beginnen. Um, daarnaast hebben we dus een aantal projecten opgestart. Uh, we hebben een uh, workshop Kleine Louis, waarbij we het verhaal van een klein jongetje uit Afrika... die uh, ja, in Afrika muziek zit te maken, vervolgens met de slavernijmuziek... Naar Amerika wordt uh, gehaald, um, de burgeroorlog komt, de marsmuziek komt. Um, richting de blues naar de... Is dat Louis? Ook... Uh, Dingen leren ze... Leren ze... Luister Paadel de rijken de... de... de... Ja, dan merk je dat... ...en... ...je het gaat... ...je het gaat... ...je citeert door Annemarie... vind ik op zich... De mensen de... zijn de... de werk halen uh, Voorzitter, het is. Of alle. daar. en de zaken. kunnen gaan pakken. En ja, dat is natuurlijk mijn vervolgvraag. Hoe, hoe wordt het verder doorgepakt dan? Ja, nou, er wordt nu heel hard gewerkt. om aan de ene kant het manifest. Uh, in een wat makkelijkere taal te schrijven. Um, er wordt hard gewerkt om te kijken hoe we het verder handen en voeten kunnen geven. En. Um er komt binnenkort, ja, dan gaan we het echt gewoon een soort herlanceren, laat ik het zomaar noemen. En dan ja, gaan we echt proberen om uh, met deze boodschap net even een beetje verandering te kunnen maar brengen. Maar die boodschap gaat het land in, er worden er discussieavonden georganiseerd? Is daar muziek bij? <lacht> ja, dat, gaan er dat jongeren kan aan bij doen? <lacht> um, is de muziek bij gaan de jongeren aan meedoen. <laughs> um, nou, nou, ik kan de, misschien de, de, allerlei ja, zaken door elkaar. Het is het, het, gelanceerd. Ja, dat is, dat is het moment. En dus het is natuurlijk niet zo van we lanceren het en dan is dat het weer. Daar komt een heel plan achteraan. Ja, dat zijn uh, discussies organiseren. Maar het is ook kijken wat is er nou allemaal in de samenleving? Wat wordt zoveel georganiseerd, geïnitieerd en is er al. Um, kijk of wij met, met het platform. een uh, een platform kunnen bieden om dat ook gewoon ja, naar voren te brengen... en te vertellen aan andere mensen van, kijk, dit is wat er allemaal gebeurt... en dit, zo kan het ook. En dat uh, is zo'n belangrijke rol van, het, uh, van de beweging. En wat vindt u zelf zo mooi, een één land, één samenleving? Wat voor mij de reden is dat, dat ik er uh, toen ondertekend heb en me er nu voor inzet... is, um, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen elkaar uh, um, respecteren... en elkaar de ruimte geven. Iedereen is zoals hij is. Iedereen is misschien een beetje anders. En dat is op zich helemaal prima. En als we dat met z'n allen nou vinden... en met z'n allen bedenken van, als je allemaal een beetje anders bent... ben je veel sterker dan dat je allemaal hetzelfde bent... Nou, ik denk dat je dan, als je daar vanuit die gedachte gewoon je leven in gaat, dat, dat het dan gewoon veel beter wordt met z'n allen. Ik praat met Anouk Dijkstal. Zij is uh, voorzitter van de Hans Dijkstal Stichting vanavond en dit. Tot het moment dat we erin zijn. Ze heeft het toch in nut. U heeft inmiddels gezien wie ja. er binnenkomt? Ja, we zijn er weer. Anouk Dijkstal. we kunnen weer verder praten. We zijn weer op zender. U, uw vader was dus in 2006 een van de initiatiefnemers van het manifest... Eén Land, één Samenleving, dat nieuw leven wordt ingeblazen. En de VVD van Mark Rutte werkt op dit ogenblik samen met Geert Wilders. Was zo'n samenwerking denkbaar geweest... toen uw vader nog de baas was van de liberalen? Nou, dat uh, vind, ik, vind ik een wel moeilijke vraag. Ik denk het niet, maar ja... Nee, ik, ik denk dat hij er in ieder geval niet blij van was. Uh van woord zou worden. Hij was er niet van, hè? Van het uh, populisme? Nee, hij was zeker niet van het populisme. Dat was iets wat, hij heel erg, uh, ja, echt, wat hem echt tegen de borst stuitte. Is dat nou niet moeilijk als u bezig bent met dit soort zaken? Moet u dan niet voortdurend aan uw vader denken? Uh, ja, je moet altijd hè, veel aan hem denken. Uh, soms is het moeilijk, het is uh, af en toe lastig. Maar over het algemeen vind ik het wel heel erg mooi en fijn... dat ik gewoon die... Uh, die, ja, zijn uh, gedachtes, uh, zijn gevoelens en zijn manier van werken... gewoon op een of andere manier vast kan houden en daarmee verder kan. En dat, uh, het zijn wel hele positieve dingen waar ik mee bezig ben. En dat vind ik gewoon heel, uh, ja, heel fijn en heel goed. Mag ik u succes te wensen vanavond? Dus die Benefietavond van de Hans Dijkstal Stichting. Er zijn nog een paar kaartjes. Kijk daarvoor vooral even op de website, gids.fm En Anouk Dijkstal moet ik danken voor dit gesprek. Hartelijk dank. Dank je wel. De meisjes achter Matthijs.nl in De Tijdgeest. En hoeveel mag de Veiligheidsdienst AIVD geheim houden? Naar nou, de hoofdpunt van het nieuws met door Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De rechters van de vraagingskamer in Amsterdam doen morgen uitspraak... over het verzoek van de advocaten van Robert M. om de rechters te vervangen. Het besluit wordt om 9 uur morgenochtend bekendgemaakt. Vanochtend hebben de rechters zich gebogen over het verzoek. Volgens de advocaten van M. zijn de rechters niet onbevooroordeeld... en hebben ze te weinig oog voor zijn belang.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 Minister Spies vraagt mensen die een kind in hun paspoort hebben bijgeschreven... voor dat kind snel een nieuw paspoort aan te vragen. Vanaf 26 juni zijn bijschrijvingen namelijk niet meer geldig. Als de ouders op tijd een nieuw paspoort voor hun kind willen... dan moeten ze dat voor 1 mei aanvragen. En André Ooyers stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. De 37-jarige verdediger zegt zich niet langer te kunnen motiveren. Ooyers stond de laatste twee seizoenen onder contract bij Ajax... maar hij speelt het grootste deel van zijn carrière voor PSV. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Burdos. Jong volwassenen drinken meer alcohol als ze zich in het gezelschap bevinden van leeftijdsgenoten die flink aan het drinken zijn. Onderzoeker Hella Lachsen heeft dit verband voor het eerst wetenschappelijk aangetoond door jongeren te observeren in een tot café omgebouwd onderzoekslab. Ze promoveert komende maandag aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Hella Lachsen is nu aan de telefoon. Mevrouw Lachsen, goedemorgen. Jongeren apen dus anderen na. Is dat nieuw eigenlijk? Die bevinding? Uh, nee, ja. Dat eerder onderzoek heeft ook aangetoond... dat, um, dat, men, dat jongeren elkaar beïnvloedt in zijn alcoholgebruik. Uh, maar wat, wat vernieuwend is aan, uh, aan dit onderzoek... is de methode, dus de manier waar je het uh, hebt onderzocht. Want um, we hebben namelijk niet uh, jongeren zelf gevraagd hoeveel ze drinken... maar we hebben zeg maar zijn uh, drinkgedrag geobserveerd... Op het moment dat, u, dat ze aan de bar zaten en de, heeft u ze geconfronteerd met acteurs... die in het onderzoek, bij het onderzoek ja. betrokken waren? precies. Dus zo hebben wij uh, de, het drinkgedrag van de jongeren gemanipuleerd, zeg maar. Die, uh, Hoe groot zijn de verschillen? Hoeveel meer drinken mensen... als er om hen heen veel meer gedronken wordt? Ze drinken ongeveer um, twee tot drie keer zoveel... Uh, als ze in gezelschap zijn met een zware drinker... in vergelijking met als ze met iemand zijn die zo dat drinkt of ze geen alcohol drinken. En dat waren acteurs die dat deden, dat veel drinken. Althans, ze gaven voor dat ze veel dronken. Maar hadden die jongeren dat helemaal niet door? Nee, ja, in die um, analyses we hebben gedaan... Um, zijn er geen uh, jongeren die het door hadden. U heeft vastgesteld dat studenten met een specifieke variant... van het gen DRD4 meer beïnvloed kunnen worden door de acteur... om ja, ook alcohol te gaan drinken dan anderen. Wat is dat voor gen? Dit is een, um, het is eigenlijk een talent van een gen. Uh, en dit gen is gerelateerd aan het dopaminesysteem, dus um, het beloningssysteem. Uh, en dit beloningssysteem wordt geactiveerd als wij alcohol, con, ja, alcohol consumeren of eten of uh, ja, sporten. En ja Dan worden dopamine zeg maar vrijgegeven in de hersenen. Maar heeft nou iedereen dat gen of zijn er maar een paar? Nee. Nee, het is ongeveer, iedereen heeft zeg maar het gen, maar 30% van de bevolking heeft een variant op dit gen. Dus dat betekent dat uh, uh, 30% van, van de, de populatie dat ik heb onderzocht, dus de jongeren tussen 18 en 26, uh, dat 30% van deze bevo, van deze populatiegroep zeg maar, uh, ja, zeg maar meer gevoelig zijn voor alcohol cues in de omgeving. En in dit geval het drinkgedrag van iemand anders. Dus ze kunnen we er eigenlijk niks aan doen? Nou ja, dat. dat uh, ik denk dat dat uh, te makkelijk gezegd is. Ik denk dat je altijd. Uh, toch een soort verantwoordelijkheid. Uh, hebt voor je eigen gedrag. Maar ze zijn in ieder geval wel. Uh, nou ja, meer gevoelig. En misschien uh, is dit een risicogroep. Dus misschien is het verstandig om te focussen. op deze specifieke groep. Dat. Um, ja toch uh, deze groep meer bewust uh, wordt van hoe beïnvloedbaar ze eigenlijk zijn. Kunnen de resultaten van uw onderzoek helpen... om het aantal coma terug te gaan dringen in de toekomst? Um, ja, ja, dat is moeilijk om te zeggen, omdat ik heb geen... Uh, ja, beleidsmatig uh, onderzoek uh, uitgevoerd. Het is heel erg fundamenteel onderzoek waar we kijken naar de processen. Um, maar we hebben ook gekeken naar in hoeverre jongeren elkaars imi uh, sipping imiteren. Dus als je zeg maar een slokje neemt, of je dan binnen tien seconden uh, ook een slokje neemt, zeg maar. Dat, heb ik dan, uh, dat hebben we ook naar gekeken. En het lijkt alsof uh, je een slokje meer gaat imiteren als je alcohol drinkt. In vergelijking met als je een zeg maar, gewone soda drinkt. Dus dat betekent wel dat er een soort uh, nou ja, uh, automatisch proces misschien gang gangend is als je aan het drinken bent. Uh, dat, en het kan zijn dat het. Handig is om jongeren meer bewust uh, te maken. van dat ze, dat, dat zeg maar uh, ja, aan de gang is. Zeg, gewoon dat zo, dan mag dat ook gewoon water zijn, mevrouw Larsen? Ja, dat mag ook water zijn. Ja. Oké. Okay. En dan Larsen, veel succes. Plezier bij de promotie komende maandag. Het zal wel lukken. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag. Tijdgeest. Simone Wijnmans, blogt over sociale media. Oh ja. In Tijdgeest bespreekt Simone de digitale wereld. Straks aandacht voor de online tegenhanger van het boekenbal... dat vanavond wordt gehouden, het blogbal. Eerst mooie meisjes achter Matthijs. Dit is de wereld draait door. Ik zie het met enige regelmaat voorbij komen op Twitter. Berichten van mensen, vooral mannen, die naar de wereld draait door kijken... en gebiologeerd raken door een van de meisjes in het publiek... achter Matthijs van Nieuwkerk. Voor hen is er nu de site het Matthijs.nl. Oprichter Teun Vinken, een 23-jarige student aan de TU Eindhoven. Uh, het is een website waar mensen kunnen stemmen op uh, wie het leukste meisje is die achter Matthijs zit bij de Wereldrijd Door iedere avond. Nou, ik, vond, ik zat zelf wat te kijken en af en toe dan viel mijn oog op, meer op het meisje in het publiek dan op Matthijs. En Het zijn altijd meisjes die je net niet goed kan zien en af en toe denk je van, oh, dat kan wel een leuk iemand zijn, maar je weet niet precies of het echt zo is. Dus uh, ik, bedacht, ik dacht, daar ga ik iets mee doen. En toen, uh, toen hebben we dit bedacht. En elke dag kan op de site gestemd worden op het leukste De Wereld Draait Door meisje in het publiek, door op een foto te klikken. Maar wat voor type meisje wint er nou meestal? Ja, meestal wel wat jongere meisjes. Uh, af en dan, uh, dan, dan zit er een wat ander publiek. En dan, uh, ja, dan, het verschilt, maar meestal zijn het wel gewoon jonge meisjes. Maar... Um, als, als er een meisje als uh, het meest opgestemd wordt, dan komt ze uitgegroot aan de zijkant te staan. En dan kan je eigenlijk pas echt goed zien hoe ze eruit ziet. Dus soms dan, uh, dan valt het een beetje tegen en soms is het heel leuk. We hebben laatst een meisje gehad uit Tilburg die, uh, die, die herkend werd door, uh, door vrienden van haar. En die, uh, die vond het wel heel leuk. Die wist helemaal niets van de site af, maar achteraf uh, vond ze het wel heel grappig. Het meisjeachtermathijs.nl bestaat al ruim een jaar. Maar de afgelopen dagen zijn de bezoekersaantallen flink gestegen. vanwege aandacht op een aantal blogs. Finken is nu van plan de site verder te verbeteren. Nou, we zitten te denken om uh, ook bijvoorbeeld een overzicht van de week of van de maand te geven. voor uh, wie de meeste stemmen heeft gekregen. En. Uh... Ja, misschien gaan we er nog iets, iets meer op in op uh, wat voor meisje het nou precies is. Maar daar gaan we nog wat dingetjes voor bedenken. Vinkje zegt dat hij nog niet is uitgenodigd om zelf een keer in de wereldrijd door te verschijnen. Nee, nee, nog niet. Daar hopen we stiekem wel op. Maar uh, <laughs> dat is nog niet gebeurd. Nou, we weten, we hebben we, via journalisten te horen gekregen dat ze er uh, sinds kort wel van afwijten En dat ze er heel erg om kunnen lachen. Maar uh, ja, ik weet niet of mijn tijd het zelf ook weet, maar de redactie vindt het in ieder geval wel grappig, want ze zien het gewoon als uh, positieve aandacht, dus dat is altijd goed. Heel literair Nederland bijeen. Op de dansvoer of samengepakt in de overvolle gangen van de Amsterdamse stad Schouwburg. Een fragment van een reportage uit het NOS-journaal Archief over het jaarlijkse boekenbal. Vanavond is het weer zover daar in de Amsterdamse stad Schouwburg. Schrijvers vieren een feestje als start van de 61ste boekenweek. Op een steenworp afstand, in debatcentrum De Bali... wordt voor de tweede keer het blogbal georganiseerd voor, u raadt het al, bloggers. Rebecca van Putten van de website overgangstergirls.nl is een van de organisatoren. Er wordt ontzettend veel aandacht besteed aan het gedrukte boek... maar er wordt ook ontzettend veel gepubliceerd op het internet aan blogs... wat kwalitatief heel erg hoog is en dat is iets waar wij aandacht aan willen besteden... Blogs worden wel heel erg veel gelezen, maar het wordt nog niet echt geaccepteerd als een, als een literaire uiting. Tijdens het blogbal wordt de blogparel 2012 uitgereid. Dat is een prijs voor de, het mooiste blog. En daarin zijn verschillende categorieën. Dat, dat, dat kan een persoonlijk blog zijn of iets wat emotioneel heel erg raakt. Op de website van het blogbal staan verschillende korte interviews met bloggers. Zoals met Arnoud de Jong van verbaljam.nl. Hij begon al in 2001. Nou ja, ik ben altijd aan het schrijven geweest. En op het moment kwam erachter dat internet een heel goed uh, medium was om te publiceren. Het was een heel modern medium. Maar ja, kon ik weten dat iedereen het ging doen. Je moet dat lang volhouden. Een kind krijgen of zoiets, dat is allemaal geen excuus om met bloggen op te houden. Een drukke baan is geen excuus om met bloggen op te houden. Als, uh, als je een blogger bent, dan ben je een blogger en dan ga je door. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken... is het bloggen in Nederland volgens Rebecca van Putten nog springlevend. Het is een, uh, ik vind het een hele mooie vorm voor mensen om zich creatief te uiten. Ja, er is natuurlijk wel veel wildgroei. Er zijn ook maar mensen die maar zomaar wat uh, op het internet neerzetten. Maar het merendeel is toch wel uh, heel erg mooi geschreven. En, en het vind je toch wel informatie terug... die je weer in, in, andere, in andere media weer helemaal niet terug kunt vinden. Bijvoorbeeld over een stad als Amsterdam of een stad als Rotterdam. Er zijn zoveel mensen die bloggen over wat er in hun buurt gebeurt. Of, of in de straat... Of, wat ze vinden van, een, van de politiek of niet vinden van de politiek, enzovoort. Dus je, kun je, je kunt je echt, uh, als je wilt, kun je 24 uur lang kun je alles lezen... wat je wilt op het internet en je daar gewoon mee informeren... of gewoon aanbieden. Blogster Rebecca van Putten. En ook niet-bloggers zijn vanavond welkom op het blogbal... in de Amsterdamse Bali. Er zijn namelijk nog een paar kaartjes. Meer informatie zoals altijd op de site gids.fm onder het kopje Tijdgeest. En weer eens terug op de radio. Een oud nummer van die animals, maar dan een totaal ander arrangement natuurlijk. House of the Rising Sun. De Gids.fm. Aangeschoven internetjournalist Francisco van Jolen. Baas van Joop.nl. Gebeurt er nog wat op de site, Francisco? En ja, er gebeurt van alles. Ik, zag, ik zie jou altijd hier met uh, je iPad of dan wel met je iPhone rommelen. En misschien dacht ik, Felix, heb jij toch ook wel last van nomofobie? Ja, heb ik ook. Nomofobie, dat zijn de mensen uh, die uh, niet zonder mobiele telefoon kunnen. Als je ze dus de mobiele telefoon weghaalt, dan, ja, dan worden ze een beetje... Angstig, hè? Dat kunnen ze niet goed tegen. Ja, als ik het eh, vergeten ben, dan moet ik snel naar huis om hem toch op te ja. halen. Ja. En daar kan je zeggen, dat is uit een soort onderzoek gebleken dat dat toeneemt. Eh, onder enquêtes kan je zeggen, ja, dat is een beetje weer stapelonderzoek. Maar er zit ook al wel een, uh, een kern van waarheid in. In de zin dat, uh, wat blijkt, het in, in de Verenigde Staten het aantal incidenten in vliegtuigen, gewelddadige incidenten. Dus mensen die opstandig worden, die uh, rare dingen gaan doen. Heeft, hangt hiermee samen. Dus de, de meeste directe aanleiding. Ik geloof er niks van. Ja, de, de, nee. er zijn twee aanleidingen voor geweld in, de, in het vliegtuig. Het eerste is uh, alcoholmisbruik, natuurlijk. En het andere is dat mensen hun telefoon moeten uitzetten. Er zijn altijd wel mensen die vinden dat ze dat helemaal niet hoeven. Het bekend voorbeeld is natuurlijk Elk Baldwin, de acteur. Hè, die ooit een potje Wordfeud of Word with Friends zat te spelen. En uh, toch boos werd toen hij dat uit moest zetten. En, uh, dus uh, nomofobie, het is een uh, ziekte niet zonder gevolgen. Tijd voor het Joop Francisco, welk debat gaan we voeren? Ja, we gaan het over iets heel anders hebben. De Tweede Kamer moet de greep op de AIVD, uh, de, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, vergroten. Dat schrijft SP-Kamerlid Ronald van Raak. Dat deed hij in het Sehandsblad, doet hij ook op Joop. En volgens van Raak wordt relevante informatie onnodig vaak achtergehouden in de sectie zeg maar. André Illissen van de PVV is het niet geheel met Ronald van Raak oneens. Maar die zegt van ja, je gaat er wel een beetje te ver in. De heren zitten naast elkaar in de studio in Den Haag. Goedemorgen, heer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ronald van Raak van de SP. Wat, is, uh, wat zijn, kort gezegd, uw ervaringen als Kamerlid met de AIVD? Ja, ik ben dus verantwoordelijk voor toezicht op de AIVD... al vijf half jaar in de Kamer. En ja, dat is echt een godspe. Dat kan ik niet waarmaken. Want als ik informatie vraag, dan krijg ik die niet. Terwijl ik hem soms wel in de media kan lezen. Uh, heel veel zaken worden geheim verklaard. En ik moet telkens maar op de blauwe of de bruine ogen van de minister vertrouwen om te uh, horen dat alles goed gaat met de dienst. Maar als we er een keer een vinger achter krijgen, dan blijkt dat er heel veel misgaat. En waar het mij om gaat, de veiligheidsdienst, de geheime dienst is belangrijk voor bescherming van de rechtsstaat. Uh, maar de fouten van de geheime dienst mogen niet geheim blijven. En dat is nu wel het geval. Wat gaat er allemaal mis dan bij de AIVD? Nou ja, om een aantal voorbeelden te noemen. Uh, sinds 2007 moet de AIVD uh, burgers een berichtje sturen... als ze onterecht onderwerp van onderzoek zijn geweest. Ik zit daar al lang achteraan. Hm. Vorig jaar heb ik ook de minister gevraagd... Van hoeveel mensen hebben nou een briefje ontvangen? Hoeveel hebben een notificatie gehad? Dat mocht ik niet weten. Toen heb ik een uh, journalist even laten bellen. Die wist het binnen een uur. Nog nooit heeft iemand een briefje gehad. Dus de, de dienst houdt zich niet aan de wet. Maar ook als ik informatie vraag. De, de dienst is bijvoorbeeld heel veel bezig met radicalisering. Uh, om, te om te voorkomen dat jongeren uh, gevoelig worden voor uh, terroristische organisaties. Dus ik heb gewoon een feitelijke vraag. Hoeveel? Salafistische jongere predikers zijn er in Nederland actief. Yeah. Dat was een staatsgeheim. Tot ik in het nieuwsbrief van het CD, het informatiecentrum uh, uh, Israël, las dat het er twintig waren. Maar je kunt het net zo goed zelf opzoeken, allemaal. Nou ja, ik, nee, dat is informatie die ik nodig heb voor de controle en uh, die ik niet krijg. Uh, maar en met de een... kwestie van één telefoontje, dan hebt u het. Nee, dat is dus het probleem. Als een journalist belt, dan krijgt hij vaak meer informatie dan ik. Maar als ik informatie vraag aan de, aan de minister, dan krijg ik altijd nee. En het probleem is, uh, er zullen ongetwijfeld veel dingen zijn... die staatsgeheim moeten blijven. Maar nu is het veel te makkelijk voor de minister en het hoofd van de AIVD... om dingen geheim te verklaren. André Elise is van de PVV, die, die, die, die de, zit de, naast de dienst. Uh, meneer Elise, heeft u wel eens een notificatie gekregen van de IVD? <laughs> nee, ik gelukkig nog niet. En uh, Ik wacht net als meneer Van Raak natuurlijk op die taart die hij belooft heeft. Dus ja, ja. Uh, voor de eerste notificatie heb ik begrepen. Nee, ja. wat, Het is wel een, wel een uh, moeilijk thema in die zin. Kijk, die inlichting- en veiligheidsdiensten die moeten onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. En we moeten uitgaan van dat vertrouwensbeginsel. Nu zeg ik altijd, vertrouwen is goed, maar controle is beter. En ook de AIVD en de MIVD hebben dus recht op die controle. Nou, vandaar ook dat ik dus uh, pas geleden uh, tijdens het, uh, het, het uh, algemene overleg op 1 februari waarbij ik overigens uh, als enige spreker mij gemeld had... Uh, nadrukkelijk de aandacht heb gevraagd. En dat heb ik gedaan in het kader van uh, de wet... inlichting en veiligheidsdiensten. En die bestaat dit jaar 12 jaar. En ik heb toen een motie ingediend. En uh, ik heb ook uh, tijdens dat debat mogen uh, vaststellen... dat de heer Van Raak dat van harte ging steunen. Zeker. Uh, is dat we dus de regering verzoeken om een grondige evaluatie uh, zeg maar, uh, te doen... ten aanzien van die wet inlichting en veiligheidsdienst. Dat dus, moet meer gecontroleerd worden op de AIVD nou, en de, de MUVD. Dan, dan laat ik het zo zeggen. Het is heel erg belangrijk dat de, de beeldvorming rondom... Uh, zeg maar die clubjes stiekem, zoals ze, ze wel noemen... Uh, dat we die waar mogelijk zo scherp mogelijk krijgen. En dat, dat kun je alleen maar doen. Niet alleen op basis van vertrouwen, maar ook op basis van... Vertrouwen hebben in het controlesysteem. Vandaar ook mijn uh, motie, en die heb ik even aangehouden, maar die ga ik alsnog indienen, uh, om te zorgen dat er dus een brede evaluatie komt. Dus meneer um, Van Raak die heeft wel totaal gelijk met zijn artikel in NRC en op jo.nl? Nou ja, ik, zou, ik vind dat wat tekort op de bocht. Ik vind daar waar hij kritisch is en zorgen heeft, deel ik die zorgen. Uh, ik vind wel dat er dus een goed feitenonderzoek moet komen en het beste feitenonderzoek is volgens mij een hele brede evaluatie. En dan heb ik het niet alleen over zeg maar, de rechtmatigheid, maar ook over de doelmatigheid. En u neemt de voorbeelden van hem dan niet sterk genoeg? Ofzo? Waarom vindt u dat te kort door de bocht? Nou ja, omdat ik vind dat je dus uh, sinds 2002 hebben we die wet inlichting en veiligheidsdiensten, dus het, het wettelijke, de wettelijke grondslag, het wettelijk kader is er. Uh, bij heel veel wetten heb je een evaluatiemoment, hier dus niet, vind ik vreemd. Uh, vandaar ook de motie. En ik vind dus echt dat er een gedegen evaluatie moet komen... waarbij alle aspecten, ook de zorgpunten van meneer Van Raak... goed aan ja. de orde komen. En ja. dan trekken we conclusies. Ja, ik ben erg voor evaluaties. Maar het ligt ook gewoon naar de opstelling van de Kamer zelf. He, als blijkt dat in Nederland spionnen actief zijn... ook van bevriende landen, zoals de Verenigde Staten... dan moeten wij daar gewoon een debat over kunnen voeren. Is het al lang zo dat de CIA als... actief is in Nederland? Ja, alleen in andere landen, zoals in Zweden bijvoorbeeld... is daar vorig jaar een debat over geweest. Zijn ook mensen uitgezet. Ik weet dat in Nederland ook CIA-spionnen worden uitgezet maar dat wordt allemaal verborgen gehouden. In Nederland worden bijvoorbeeld journalisten ingezet. Ook in het buitenland, ook in oorlogsgebieden. Ik probeer al heel lang om daar een open discussie over te voeren... omdat ik dat slecht vind voor de onafhankelijkheid... en voor de veiligheid van journalisten. Maar er is in de Tweede Kamer heel weinig partijen zijn bereid... om daarover te discussiëren. De PVV wel? Nou ja, de PVV, laat ik dat even glashelder stellen. Wij hebben onze inbreng gehad tijdens de AO's. En ik zei net al. Daar waren, tijdens, dat waren op 1 februari jongsleden. Uh, was ik de enige spreker die zich gemeld had. Dus wat dat betreft vond ik dat wel verbazingwekkend. Nee, maar eigenlijk. Bent u het eens dat er journalisten worden ingezet. en dat dat niet kan eigenlijk? In, ook in het buitenland, door Nederland? Nou ja, kijk. De, de, de wet van inlichting- en veiligheidsdiensten. Die hebben een, een wettelijke grondslag. Die moet, je, die moet je dus kritisch bekijken. En ik vind dus dat niet op voorhand. dat je dus beroepsgroepen kunt uitsluiten. Dat is aan de brancheorganisatie en aan het individu zelf ook. Als jij zelf in wat voor vak je ook verkeerd en welk beroep je hebt... Uh, vindt dat je dus werk kunt doen voor een, een inlichtingendienst. dienst... Nou, dan is dat primair je eigen verantwoordelijkheid. Zo. Ja, maar kijk, de journalisten hebben als primaire taak informatie openbaar maken. Spionnen hebben als primaire taak informatie verborgen gehouden. Het is natuurlijk onmogelijk dat je als journalist beide doet. Uh, en ja, daar moet dus een, een discussie over mogelijk zijn. En we hebben als Tweede Kamer een heel goed instrument in handen. We hebben iets wat uniek is in de wereld. Dat is een commissie van toezicht. Een CTIVD heet dat. Dat zijn mensen die ook uh, door de Tweede Kamer uh, worden voorgesteld, worden benoemd. Uh, die mogen alles onderzoeken. Die mogen in de kluis, zoals we dat noemen... die mogen alles zien bij de AIVD. Die nou, mogen iedereen spreken. Nou, dan ja. dan alleen het toch... probleem is... die ja. mogen alleen maar kijken of de AIVD zich aan de wet houdt... en die mogen ja. niet aan de Tweede Kamer rapporteren... of de AIVD effectief is en zijn werk goed doet. Dus werk goed doet. Ja, ja, ik dat ga naar, naar Francisco dat is, Heer, zonde. Dat is een dat... Ik ga even naar Francisco van want ja. er zijn reacties binnengekomen... Ja, natuurlijk, naar ja, ja. aanleiding van het artikel van, van Raak op Joop.nl. Nou. We kunnen constateren dat de AIVD niet... De het populairste overheidsinstantie is eh, Pieter Vries die zegt: de geheime diensten enerzijds en de rechtsstaat en democratie anderzijds. Die verhouden zich niet met elkaar. Eh, het is jammer, maar geen enkel fatsoenlijk land lijkt zonder zo'n duister clubje te kunnen. En daar is ook een beetje waar het om gaat. En in Nederland is dan bijzonder, dat er ook nog eens een keer geen een debat over is. Meneer Van Raak, die CTIVD, die commissie van toezicht betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten, moet ja. die meer bevoegdheden krijgen? Ja, dat vind ik wel, want ze weten heel veel. Ze kunnen alles zien, alleen ze mogen ons er niet over rapporteren. En ik zou graag die commissie twee extra taken geven. Nu zijn we afhankelijk van de directeur van de AIVD en de minister... om te kijken of iets echt een staatsgeheim is. Ik zou heel erg graag willen dat die commissie daarnaar kijkt. En dat die commissie kan meekijken of het wel terecht is... dat allerlei informatie tot staatsgeheim wordt verklaard. Of omdat het gewoon de minister slecht uitkomt. En ten tweede, en daar is de heer Elis het van harte mee eens... Dat uh, weet u wel. Die commissie die <laughs> die zal ook periodiek de... AIVD moeten doorlichten. Kijken, is die dienst effectief? Worden er fouten gemaakt... Uh, want in het verleden is het gebleken dat dat niet zo is. Hè? In aanloop naar de moord op Theo van Gogh, Mohamed B, er blijkt dat de AIVD voldoende informatie had over Mohamed B. Alleen dat afdelingen niet samenwerkten, informatie niet werd gekoppeld en mensen de verantwoordelijkheid niet namen. Meneer Elissen, zou ja, u die ja. beide bevoegdheden ook willen geven? Nou, laat die... ik zeggen dat de commissie van toezicht, inlichting en veiligheidsdiensten prima werk doet. Maar de realiteit ja. is, en daar heb ik in het verleden ook al nadrukkelijk de aandacht voor gevraagd, ik zet mijn vraagtekens bij de capaciteit van die club. Want het is maar een handjevol mensen. Het zei, en de vraag is dus of die zowel de AIVD als de MIVD behoorlijk kunnen controleren. Uh, ik heb er ook in mijn motie nadrukkelijk aandacht voor gevraagd in het kader van die evaluatie. Specifiek kijken ook naar die commissie van Toezicht. Want uh, het is nogmaals, het is maar een handje voor mensen en die moeten niet alleen kijken naar die rechtmatigheid, maar wat mij betreft ook kijken naar de doelmatigheid en efficiëntie. Dus laten we vooral hopen dat de motie gesteund wordt, uh, breed in de Kamer. En zodat de minister zeg maar, niet al te veel armslag kan houden. Want ze heeft een toezegging gedaan maar toch met, met, met behoorlijk wat armslag. En ik hoop dat die motie, die ga ik dus binnenkort in stemming brengen. Dat uh, zowel uh, zeg maar de heer Van Raak, maar ook andere partijen die breed gaan steunen. Want daar zijn met z'n allen meegediend. Meneer Elissen en meneer Van Raak, ja, nou, het bloeit is, hier uh, iets moois nou, wat ik tussen merk, de PVV en de SP? Wat ik in ieder geval merk is dat zowel de SP als de PVV uh, begaan is met de AVD en de IVD ook maar serieus dat wil ik nemen. Niet. Bloeit, en hier, dus iets, de wil bloeit hier iets moois? Nou ja, ja. Nou, ik denk op dit, op dit onderwerp, als het gaat om de controle op de AIVD... door de Commissie van Toezicht, zijn we het eens. Uh, maar dan moet de heer Elissen ook doorpakken... En zeggen, dan moeten we ook een open debat kunnen voeren over wat een staatsgeheim is of niet. Uh, de methodes die de eigen. Open debat de de over een de staatsgeheim. <laughs> nee, wat een staatsgeheim is of niet. Uh, uh, welke criteria? Want ik ben ervan overtuigd dat nu veel te vaak gebeurt dat de minister geconfronteerd wordt met informatie die de minister niet wel gevallig is. En dan dan maar het stempeltje staatsgeheim opzet. En dan zou die commissie van toezicht ook kunnen kijken of dat wel uh, terecht is. En de inzet van journalisten. Ja. En misschien het toezicht op politieke partijen. Dat soort zaken moeten we ook open debat over het staatsgeheim. Betreft, Bent u daarvoor? Wat betreft dat doorpakken moet ik toch nog wel eventjes een, een nuance. Maken, want zoals net al gezegd, op 1 februari bij dat uh, algemene overleg... was ik de enige spreker en ook de enige die het Ja, dat heeft u volgens verdien. mij nu drie keer gedaan. Ja, ja, maar ja. dat is wel om, heel belangrijk. Omdat het nee. niet om dit onderwerp ging, nee, helaas. Het dus gaat u wel, al drie nee, dat keer ben ik niet met maar... u eens, meneer Van Raak. Ja. Waar het hier om gaat, u vliegt hem anders aan. U gaat op basis van veronderstellingen hier alle zaken zeg maar suggereren. En ik zeg, ga nu nee, feitenonderzoek ik doen. De feitenonderzoek Heer, ik ga even doorpakken. Ik, laag, ik wens u zwaar, veel succes daar met die discussie in Den Haag. Hartelijk dank, Ronald van Raak van de SP... en André Helissen van de PVV. Waar verheug ik mij nog op uh, qua televisie vanavond? Nou, voor welke problemen zorgen 50 verwilderde katten op schiermonagoog? Dat zorgt vroeger volgens te ver uit om... 10 voor half negen op Nederland 2 is dat te zien. Vanavond bijna een maand voor Pasen, masterclass. En daarin leren Gerard Joling en actrice Annick Boer... om een gedeelte van de Matthäus onder de knie te krijgen. Onder deskundige leiding uiteraard. Ik heb het idee dat het vroeger voor ons iets eerder begint... want dit begint om 5 voor half 9 op Nederland 2. En de pangende vraag... hebben mensen een aangeboren zin voor goed en kwaad? Die wordt opgeworpen in de documentaire Are You Good or Evil? En als het antwoord ja is, waar in de hersenen zit dat dan? Om vijf over tien bij Canvas. Jurgen van den Berg, lunch zometeen. We gaan praten over de wooncoöperatie. Dat is een nieuwe docu-soap, die is vanavond op Nederland 1 te zien. En de stelling in stand.nl. Het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gewraakt. Wie heb je als gast daarvoor? Oscar Hammerstein, die is zelf advocaat. Lunch zometeen op deze zender vanaf kwart over twaalf. Surf naar de degrids.fm. Tot morgen weer.